Boedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanuit oost aleppo wordt geschoten. De rebellen en de Syrische regering beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden. Aan het eind van de ochtend werd de evacuatie van burgers uit Oost-Aleppo stilgelegd. Onder meer omdat er bussen werden beschoten. Het Syrische leger heeft het over een pauze in de evacuatie. En volgens de oppositie zitten er nog veel gezinnen die wel degelijk weg willen. In een fabriek in Roermond woedt een grote brand in een hal waar kunststof schuimproducten worden gemaakt. In de wijde omgeving zijn dikke zwarte rookwolken te zien. De fabriek staat op een bedrijventerrein. Bewoners in een nabijgelegen woonwijk kregen een NL-alert... waarin wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Over slachtoffers is niets bekend. In de haven van Rotterdam zijn de afgelopen dagen honderden kilo's drugs onderschept. Volgens RTV Rijnmond zijn er zeker tien mensen aangehouden. Dat gebeurde na een grote drugsactie waarbij 150 containers met fruit werden gecontroleerd. Die extra controles werden gedaan nadat er bij meerdere containers mensen waren gezien die daar niets te zoeken hadden. De voormalig directeur van vastgoedbedrijf EuroCommerce is veroordeeld tot drie en een half jaar cel voor faillissementsfraude en oplichting. Volgens de rechtbank is bewezen dat Gervé bezittingen heeft doorverkocht aan zijn vrouw en kinderen... om die eigendommen zo buiten het faillissement van Eurocommerce te houden. Hij is ook veroordeeld voor oplichting, omdat hij bouw- en huurcontracten heeft vervalst. Zijn zoon is tot een cel veroordeeld, omdat hij hem heeft geholpen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het meest bewolkt, met af en toe opklaringen. In het oosten kan het dan licht gaan vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1. Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten, 18 kilometer. Vertraging ruim een half uur. De A12. Den Haag richting Utrecht bij Knoop het Ouderijn, 11 kilometer. Korsje ongeveer een kwartier. De kapotte vrachtwagen op de A15. Van Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht 7 kilometer. De rechter ook is dicht. Vertraging zo'n 20 minuten. Ook 20 minuten ben je langer onderweg op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. De file is 6 kilometer. A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hilversum 7 kilometer. Vertraging daar een half uur. En verderop bij knooppunt Rijnsweert nog eens 11 kilometer. Dat kost je ongeveer een kwartier. En op de N402 Loenen richting Maarsen. Voor Maarssen 2 kilometer. Vertraging ruim 20 minuten.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is wat weekend. Dus Zandvoort draait door. Oftewel Hans met zijn vrienden in de avond. Weer twee uurtjes gezelligheid met in het eerste uur een gast. Rob Peters van De Wapen van Zandvoort. De techniek die is hier in handen van Ronald Krijenstein. En zoals u altijd gewend bent van ons, hele gezellige muziek. En we maken er een gezellig programmaatje van. Met in de tweede uur de kolom van Nel Kerkman en het weer voor het komend weekend. En ik start vandaag met een Nederlands plaatje. Met Nick en Simon. Ik weet zeker dat ik er iemand gelukkig mee maak.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 Kan je hier... lacht het aan je koptelefoon ja, en ja, andere nee. dingen. Ik was begrepen de schakelaar om ja. te dan hoor je niet. Lekker. <laughs> ik zeg niks. Nee, dat is heel goed. Uh, we hebben vandaag een, een gast in de studio, zoals ik net al aankondigde. En het is uh, wel Rob Peters van, de, van het restaurant Wapen van Zandvoort. Het is van het Wapen van Zandvoort. Ja, precies. Het Wapen van Zandvoort. Ja. Ja. Hartelijk welkom. Eh, ik begin altijd met de vraag, wie is Rob Peters? Nou, Rob Peters die, uh, komt niet uit Zandvoort, die komt uit uh, de Halemermeer. En uh, ik ben uh, nu bijna vijf jaar geleden ben ik gestart in het Wapen van Zandvoort. Ja? En sinds een aantal jaren doe ik het samen met, me, met mijn meisje, ja? Brigitte van eigen die doet de keuken en ik doe de voorkant. Ja, ja want ik wou net vragen... Het, het bestaat namelijk al vanaf 1890. Ja, ik ben, heb ik het. Ik ben niet de eerste eigenlijk. Nee, nee, nee. Ik wou wel zeggen, zo oud zie je er nog niet nee, uit. Ja, dus dankjewel. <laughs> dus en tussen vijf jaar geleden ben je ermee begonnen. Heb je van iemand overgenomen? Of? Uh, nou, het pand stond toen al een jaar leeg. Ja. En we zijn langzamerhand begonnen. En uh, ja, ik kan wel met enige trots zeggen... dat er nu toch wel een, ja. een, een, een, een, een heel mooi wapen voor staat. ja. De microfoon niet, Even de microfoon die zit dichterbij zitten. <tie> Dan, Dan kunnen de luisteraars het horen. Ik beter heb gelukkig horen. geen microfoonvrees. Nee, weet ik ook niet. Nee, nou, ik moet je zeggen, toen ik begon, wel hoor. Oh, ja? Ik, ja, ja, ja. Dat lijkt me een lastig ja, verhaal. Ja, ja. ja. ja. Is het vroeger altijd een café-restaurant geweest? Of het is, is het? Uh, begonnen helemaal in het begin als, uh, als zijn een, een, een, een, een café waar voornamelijk de Santos. Ja, ja, ja. Kwam, kwam. ja want het, ik, ik heb namelijk ook gezien dat jullie een, een, een biljart hebben. En ja, een restaurant met een biljart, het is eigenlijk. Nou, het is niet een echt restaurant. Uh, het is meer, uh, wij noemen het ook het wapen van voor ja. eten en drinken. Ja. Het is een beetje een huiskamer. Het is dus een beetje een bruin café eigenlijk. Het is een nu? bruin café waar je heerlijk kan eten. Uh, je kan in alle rust eten ja. in het restaurantgedeelte. Of je kan voor eten en dan heb je een eetcafé. Ja. En, en het restaurantgedeelte, want ik heb, ik heb begrepen dat dat achter zit, of niet? Ja, dat is, uh, uh, later is dat er aangebouwd. Een heb ja. een stukje erbij gekomen. Achterin is inderdaad het, uh, het restaurantgedeelte. Ja, want ik dus hoorde, het, het zit in een, in een soort huiskamer, heb ik begrepen. Ja, als je binnenkomt, heb je het huiskameridee. Oh, ja. Een stamtafel, uh, uh, gezellige toog, gezellige muziek. En dan kom je in het middelste gedeelte. Ja. Daar staat het biljart. Ja. Daar is het spel. En het achterste gedeelte uh, kan je lekker eten. Ja, en hartstikke alles. goed. Hartstikke goed. Ga even een plaatje draaien. Oh, gezellig. niks vindt, dan zijn de dames altijd nog prettig om naar te kijken. Hè? Ja, dat oh, is waar. Ja, ja. ja. Hé, <laughs> hey, uh, we gaan eventjes door met, uh, met Rob Peters. Rob, hoeveel werknemers hebben jullie? Hoeveel... Oh, nou, dat is een, een hele goede vraag. Een heel goede vraag. Hoe dat? Wij hebben één werknemster. En daar zijn we enorm blij mee. Ja. Zegt heet uh, Voordat ik het vergeet, wil ik ook graag uh, even de groetjes doen. Ja, mag. Aan Mascha, Brie en de stamgasten die er zitten, waaronder José. Dat had ik beloofd, dus bij deze. Nee, dat moet je altijd doen, hè? En wat je belooft, moet je doen. Zo is dat. Dus uh, Masja, die werkt bij ons uh, uh, op de vrijdag en op de zondag. Jullie hebben een, een keuken. Staan je zelf in de keuken? Of nee. Zie... Nee. Nee. Ik heb een beetje moeite met, met, met mijn microfoon. Nee, is goed zo, hoor. Uh, nee, nee. Brie doet de keuken. Ja. Dat is echt een keuken, wie, wie is Brie, als ik vraag uh, Brigitte. dat Brigitte. Ah. Uh, mijn meisje. Ah zo, want dat wist ik natuurlijk niet. Dat heb ik dan echt. Ah ja, ja, ja, ja. Eerst, dus maar mijn de... hand is wat ouder, dus je moet wel dingen twee keer ah, uitleggen okay. hoor. Nou, bij, bij deze. Ja. Ja. Nou, <laughs> dank je. Kijk, zo gaan we met elkaar rommelen. Leuk hè, die slagen. <laughs> maar eh, en, hebben jullie een, een, uit, een ja. uitgebreide kaart eigenlijk? Wij hebben uh, niet zo'n uitgebreide kaart. Er staat wel voldoende op. Ja. Vlees, vis, voorgerechten, nagerechten. Uh, daarnaast hebben we op woensdag en op donderdag hebben we altijd een barhap. Ja. Voor 7,75. En van vrijdag tot en met zondag hebben we altijd een heerlijk gerecht voor een tientje. Ja, dat heb ik gelezen. Dat noemen ze een, een tientopper. Een tientje stopper. Ja, ja. Dat is ook een leuke naam ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. We hebben ook geen daghap, maar een barhap. Oh, wat leuk. Uh, dat is meer ons dingetje. Uh, een daghap, die kan je overal krijgen. Maar een, een, een barhap, moet ik me dan voorstellen dat je dat aan de bar moet eten? Gewoon gezellig aan de bar. Ja, ja, of als ja. je toch aan het tafeltje wil zitten, ja. eigenlijk aan tafel ja. zitten. Ja. Bij ons kan en mag eigenlijk alles. Alles? Nou, ja. Nee, jij niet. Binnen <laughs> de genoemde normen. Waar. Pas op, hè. <laughs> en en, en de, iedereen die roept dat Zandvoort dood is in de winter, dat heb ik gelezen. Maar volgens jullie zijn in donkere dagen voor kerst een baken van licht... En leuke activiteiten. Hoe vind je hem gevonden? Nou, ik vind het geweldig. Geweldig, hè? Nee, ik vond het een mooie kreet. Hier. Make december een maand to remember. Ja, kijk. Wat bedoel ik? Bij het wapenverzand. Wat, wat, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nee, wij hebben uh, in de maand december... Ik ga nu mijn koptelefoon ja, opzetten, want hij gooit hem dat weer tussendoor denk. Ja. Ik zag hem al kijken. Ja. Wij, hebben, wij hebben de maand december hebben allerlei activiteiten. Ja. En dat uh, eindigt op 1 januari. Ja, ik wil, daar wil ik het straks even. Straks. Gaan. We gaan eerst naar muziek luisteren. We gaan eerst, eerst even, ja, want dat doet hij toch. Ah, hoor. We, ik hoor hem al. We, we hebben hem gewoon als vaste gast nu hè, al. Hij weet alles al. Kijk. Ja. Ja, daar ben ik weer. Hans, Hans even een vraagje tussendoor. Ja. Wat jij het verschil tussen een tractor en een tractor? Nee. Jij wel? Uh, ja, natuurlijk, anders uh. dat vraag vraag niet. Hè. Uh, een tractor is dat wat een agrariër op het land gebruikt ja. om zijn land te bewerken en zo. En een tractor, dat is een heel vies beestje. Ja, dat geloof gewoon graag. <laughs> Nog meer? Nee, nee, <laughs> nou, die nee, nee. Die, we we was die ik. moest ik even gemaakt. Ah, nou, dat is heel leuk. Uh, ik, heb, ik heb ook 18 december begint, uh, de, de leuke activiteiten. Ja, hebben. komende zondag. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Vertel er eens wat van. Uh, komende zondag, dat is ook weer uh, via een, een vaste gast uh, van ons. Uh, gaan we voor het eerst de Ierse middag doen. En een Ierse middag uh, moet natuurlijk een Ierse live band komen. Ja. De Excels. Ja. Uh, die komen dus ook. Daarnaast hebben we verschillende uh, diverse Ierse whiskies En ik heb een fantastisch Iers bier op de tap. De Kin Kelly. Dat is een red ale. Ja. 4,5 procent. En uh, daar gaan we een hele fantastische middag van maken. Daarnaast uh, hebben we ook als tientje stopper. Uh, ja. hebben we weer. We hebben we weer. De ja. Irish stew. Ja. Uh, dus... Uh, Zondag begint het. Ja, hartstikke leuk. En, en ja, whisky is ook mijn ding eigenlijk. Kan je eens iets over die whiskies vertellen die jullie zeggen? Ja, ik ben heel slecht in mijn kennis van whiskies. Dat is jammer. Ja, over bieren kan je me alles vragen. Ja, dat vind ik dan weer. En, en hoe laat begint het? zondag? Uh, het begint vanaf 4 uur. 4 uur. Dus ik kan om 4 uur een whisky komen drinken. Uh, je kan uh, straks met me mee rijden. Dan kan je meteen al een whisky Nou, mee. nee, de, nee, moeten... nee, nee, Ik vind nee. het wel een goed idee. Doe maar, doe maar. Doe <laughs> maar, doe maar, doe maar. Nee, moet er naar, naar Koor straks. Dus dat gaat niet. Oké, okay. nee, nee, ja, nee, moet nee, nee, nee, nee. Nee, als zondag de Zondag, dacht ik. Nou. Oh, zondag. Zingen we bij jullie voor de deur of niet? Nou, wij gaan een rond. Niet? Nee. Nee, nee. nee. nee, nee, nee. We blijven een beetje. In de, in, de, in de Kerkstraat hangen dan. Oh, oké. Okay. Nou, jammer. Oh, dat is dat van het, van het, van het kerst? Ja, wij, wij gaan een paar keer optreden in, de, in Zandvoort. Sorry. Oh, oké. Okay. De Beastpopzingers. Oké, okay. leuk. Ja. Nou, kom ook gezellig bij ons. Nou, dat kan ik zeker doen. Dan laat ik wel mevrouw rijden. Dat is sowieso verstandig. Dat is sowieso verstandig. Ja, dat bedoel ik. nou. Ja, nee, maar maar maakt het allemaal. Ja, Hans, ik geef je alleen maar goede tips. Ja, mij, weet en anders ik. kan je met, ja. me, met, met uh, mij mee meerijden s'avonds. Maar o, dat moet je ook. wel even wachten. Ja, dat is goed. <laughs> en, en jullie hebben ook het, het Wapenkoor. Ja, vertel daar eens ja, dus wat, nou, wat aan. Dat vond ik wel leuk eigenlijk. Ja, ja. het Wapenkoor uh, dat is uh, dit jaar bij ons gekomen. Ja. Uh, we zijn begonnen met zo'n mannetje of, nou ja, 6, 27. Uh, inmiddels, want ik bestel ook de shirts voor, de, voor, voor, voor het wapenkoren. Zitten we inmiddels op, uh, op zo'n 54 uh, leden. En uh, die komen iedere laatste vrijdag van de maand. Die komen ze bij ons oefenen. Een fantastische avond. Heel gezellig. Ja, geloof ik. Iedereen is ook uitgenodigd. Dan kun je gezellig meedoen of niet ja. wat je wil. Ja. Uh, daarnaast uh, doen ze ook mee met de Chanticoren. En uh, op kerstavond hebben we een kerstzang. Ja, dat, ja, ja. Ja. Ja, dat, heb, ik, dat heb ik begrepen inderdaad. En, de, op kerstavond, en daarna kunnen ze natuurlijk uh, de rest van de eerste whisky opkomen drinken, ook niet? Ja. Uh, uh, uh, ja. <laughs> dat <klopt>. dat <laughs> zal niet lukken. Ja, we hadden het net over je, over je, je terras. Wat, wat, ik ben er één keer geweest toen inderdaad met het Chanticore Festival. Ja. Dat, dat is altijd bij jullie daar voor de deur. Ja. Dat en ik vond het een geweldige, geweldige evenement altijd. Ja, dat is het. En uh, daar hadden we het net al even over. En de 30 van, uh, van Zandvoort hebben jullie dit jaar uh, de, binnenkomen, ja. de binnenkomst hebben jullie gedaan. Ja, volgend jaar weer. Ja, volgend jaar weer? 25 ja, nou, maart. Nou, het zag geweldig uit moet ik eerlijk zeggen. Want Dank ik jou. heb het zelf meegelopen. Ik ja. okay. vond het heel leuk. Gaan we nog wat... Uh, ja, dus ja, we ja nog anders wat blijven we maar we praten uh, hoor. Dus, ja, we en we je we wil we niet we dat ik gezicht... Gesen... Ah. <laughs> nee, dat wil je echt niet. Ik ben Hans gewenst uh, Rob, dus uh, ja, ja, nou, ja. Dat, dat dat is dat ja. is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 En nog even over dat wapenkoor. Wat voor soort liedjes zingen ze eigenlijk? Uh, zeemansliederen. Ze alleen maar zeemansliederen? Nou, niet alleen zeemansliederen. Dat, dat zou, dat zou gek zijn. Maar ook nummers van, uh, van Hazes en nee. van Paul de Leeuw. Oh? Ja. En onder, onder begeleiding van, van een accordionist en, en, en, of zo? A, ja, accordionist. ja, dat hoort er meestal bij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. die zitten in het midden. <laughs> En iedereen staat eromheen en het is één uh, hele mooie avond. En kijk, ik kijk komen, er altijd dan uit. Komen er ook mensen speciaal daarvoor bij je? Bij, uh... Steeds meer. Ja, en dan Steeds krijgen ze meer. allemaal muziek uitgekeerd. Want en niemand kunnen ze liedjes natuurlijk. En dan krijgen ze een boekje. Ja. En dan wordt er omgeroepen, welk nummer? Leuk. En dan begint de accordionist te spelen. Ja. En dan gaat iedereen mee. En het is vrijdag s'avonds altijd? Uh, nou, iedere laatste vrijdag van de maand. Oh, het is volgende week vrijdag. Uh, volgende week vrijdag, uh, dat is even een, uh, een uh, ander verhaal. Ja, Want we zitten natuurlijk met kerstavond, ja. met de kerstzang. Ja. Dus volgende week woensdag komen ze oefenen. Iedereen is uitgenodigd. En dan gaan we op kerstavond gaan we de kerstzang doen. Ja, heb ik, heb ik gelezen, ja. En, maar wat moet ik mij daarvoor voorstellen? Is dat, is dat binnen of is dat buiten? Nee, het is buiten. Buiten, ja, want jullie verwachten natuurlijk veel opkomst. Ja. Want wij, wij moeten ook optreden, uh, kerstavond. Hè? In, de, in de kerk zitten wij toch? Ja, je kijkt mij aan, maar weet je, dat zijn dingen die, uh, ik, ik hobbel overal gewoon achteraf. Je wordt opgehaald ja, die, uh, dan brengen ze me weer. Dat heb je allemaal met die figuren, die ja. moet je ophalen, anders komen ze gewoon niet. Oh, dat is goed gereed. Ik ga gewoon meegaan als ik ben. Ja. Wat, ja. Tweede kerstavond. De eerste kerstavond zijn jullie dicht. De eerste kerstdag. Eerste kerstdag zijn we dicht. En de tweede kerstdag? En de tweede kerstdag hebben we een, uh, een heel mooi kerstmenu. Heb ik gelezen? Dat is een vier ga, Vertel daar nou eens wat van. Vier gangen. Uh, dan kan je kiezen tussen vlees of vis. Ja. Uh, 39,50 per persoon. En het is uitsluitend op reservering. En afval vol? Uh, nog niet. We hebben nog een aantal plekjes. Nou, ik zou zeggen. Dus, lieve mensen. Ja. Ja, het is, ja, het is dat ik niet in woon. Dat... Ja. We hebben net al even ja, over. Gehad. Kan Je ook kan ook... gewoon met me mee rijden, Ja, maar dan moet, ik, weer, dan, dan, moet dan specifiek specifiek ik daar heel lang problemen. wachten. Want tot te laat zijn jullie open eigenlijk zo. Uh, Wij zijn. Uh, tot 12 uur zijn we geopend. Maar, oh, niet langer? Nee. Oh. Nee, nee, nee. Of het moet gezellig zijn. Oh, dan, het mag wel? Heb je toestemming? Uh, wij hebben vergunning tot drie uur. Oh, ja. Oh, dus dat valt mee. Ja, maar we zijn niet het traditionele feestcafé. We zijn een eetcafé ja. met, een, met, met een huiskamer. Volop gezelligheid. En uh, waar je heerlijk kan eten. Ja. Uh, rustig kan eten of in de drukte kan eten. Wat dan ook. Mag je allemaal zelf kiezen. Nou. En om twaalf uur. Uh... Hartstikke mooi. Ik kom een keertje langs. Het klinkt zo aanlokkelijk. Ik vind het, het, al, het, ik de, vind de, het de, alleen maar gezellig. Hartstikke goed. Ik hoor weer wat. Yeah? Yeah. Yo. Ah, I'm in. Yeah. Yeah. mijn nieuwsgierigheid hè, want ik hou van eten. Hè. Wat zit er in die Irish stew, stew, stew? Dat is een, dat is een, he dat is een hele goeie. Oh ik lekker! Het uh, ja, ja. ja, is een fantastische Irish stew op de originele manier. Is die, uh, word je ook bereid? Ja, dan word door ik de, wel heel, dan word wel wantrouwend. wel ontrouw, want je zegt op de originele manier denk, oh, nee, oh. nee, nee, nee, daar hoef je niet bang voor. Oh. hoef je niet bang voor te zijn. Alleen ik heb Dennis ook uitgelegd. Ik ben niet van de keuken. Uh, je moet mij ook niet achter een gastvrouw willen hebben. Net min als dat je mij wil horen zingen. Beide doe ik het wel eens een keer. Niet altijd even een succes. Maar dan ben je alleen thuis. Maar dan ben ik alleen thuis. <laughs> ja. ja, dat is ook. Ja. Ja, Ieder moet je laten waar ze, waar ze het best in zijn. Zo toch? is het. Zo dat, is het. Is, dat is toch zo? zo? Is het. We hadden het net over, over de activiteiten van, van je café. Net zoals Papa Luigi. Nou, ja. Ja. Dat is bij ons een, heel, een hele bekende eigenlijk. Ja. Die treedt ook bij jullie op. Ja, ik dat, klopt, ja. Die klopt, dat klopt. Hij is ook lid van het biljartteam. Oh, ja. Ja, vreselijk aardig. Ja, hij kan leuk spelen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik en... heb heel veel mensen ontmoet. Uh, inmiddels in, in, in Zandvoort. Ik ken heel veel mensen. Heel veel lieve mensen. En hij hoort toch wel bij de top. Van, ja. van, van, van, van de liefste mensen die ik uh, ja. er tegen kan. Ik hoor gewoon een heel apart verhaal. Dat hij iets doet met, met, met de run. En dat hij dan even. Ja, de run. Hij loopt ieder jaar de run En kan, ik hoop dat hij dat blijft doen. En nog kan blijven doen. Uh, ze precies leeftijd. Volgens mij is het. Nou ja, laat ik hem niet zeggen, maar... In de 70. In de zeventig. Uh, zou je hem trouwens niet schatten. Hij zeilt, kat katamaran, hij is sportief. Ja. Uh, nogmaals, ook lid bij ons van het biotclub. En ook van het koor, of niet? Uh, niet van het koor. Oh, niet van, niet van het koor. Maar, nou komt-ie. Op kerstavond, met de kerstzang, ja. treedt ook papa Luigi al, oh. ja. Na dus, na de kerstzang. Nee, die gaat samen met de wapenzangers. Oh, wat leuk. Uh, gaat die uh, meespelen? Oh, wat leuk. Ja. <laughs> en, en we komen dan uh, na de kerst komen we uiteraard bij oud en nieuw. Gaan jullie daar nou wat doen? Uh, oud, en nieuw. oud en nieuw. zijn we geopend vanaf 10 uur. Ja. En uh, omdat uh, het wapen voor Zandvoort gewoon een huiskamer is. Nodig gewoon iedereen uit. En of je nou verkleed wil komen, of netjes, of in je spijkerbroek, of uh, je wil in een hoekje gaan zitten of gezellig meedoen. Alles of je wil een spelletje doen, of je wil uh, de oudejaarsconferentie wil je, wil je zien: alles kan, alles mag. Uh, gewoon, we gaan het gewoon met z'n allen een hele gezellig avond. En een knallend uh, jaar uit. En uh, daar gaan we knallend het, uh, het, uh, het oude jaar uit en het nieuwe jaar weer in. Ja, en ik, ik lees ook dat jullie zelf oliebollen hebben. Ja, dus er wordt flink gebakken worden in de keuken? Er wordt flink gebakken. <laughs> en geen zoete broodjes. Nee, soms. dat nee. niet. <laughs> nee, nee, maar goh. dat doe je niet zelf? Nee, dat doet Brie. Ja, ja. is ja, ja, het wel dat, druk, he, die Brie van jou. Uh, Brie heeft het ongelooflijk druk. <laughs> ja. Je, uh, je uh, doet uh, zelf ook nogal wat in het wapen? Uh... Uh, ja, wel. Ik ja, speer oh. de drankjes. Okay, ja. Oh, je staat achter de bar? Ik sta achter de bar. Vandaar die gezelligheid. Nou, staat. nu uh, is het uh, zelfbediening. Ja, ja, ja. ja. Ik zit, ik oh. Oh, nee, ja, dan moet je mee oparsen, mensen, de mensen die luisteren. Ja. Nu, die bij mij nu aan de bar zitten. het is geen zelfbediening. Oh, Dit was een grapje. Ja, ja, ja, ja. Maar ik, ik zelf kan ook heel goed koken, eigenlijk, hoor. Zelfs de rookmelder juicht af en toe naar mij. Kijk, ja, dat bedoel ik. <laughs> kijk, kijk. kijk. Oké, okay, nou, uh, tijd voor muziek. Ik couldn't cut it poor man like a blind man sick aside without a sense of feeling and this is how you remind me this is how you remind me They killed you, and this is how you remind me. Ja, we vroegen net, uh, Rodi vroeg net uh, iets over dat Iris, uh, iris gerecht. En we wist je niet wat erin zat. Maar dat is, inmiddels is dat doorgegeven, geloof ik nou, dat, ik. nou ja, ik weet natuurlijk wel een beetje wat erin zit. Uh, uh, alleen het, het, het, het, het fijne wist ik er niet van. Inmiddels weet ik het wel. Dus ik ga het nu vertellen. Vertel. Als... Ben je spannend? Ja, ik vind het ja? spannend, ja. Ja, ja. Het is namelijk een stoofpotje met aardappelwortelen en bier. En dat kilkennibier, dat is een, uh, een bier. Zijn het donker bieren niet? Uh, nee, het is een red El. Oh, niet echt donker. Oh. Rood. Heel donkerrood. Heel donkerrood. Nou, nou, nou, nou. Lamslees zit erin. Uien, tijm, laurier. Oh. Gewoon een lekker En hoe maak ik dat? Nee hoor, dat vertellen we niet. Dat ga ik niet vertellen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. dat zou ik niet doen. We hadden het net over dat tientjesmenu wat je eigenlijk hebt. Is dat een menu? Maar dat varieert erg. Nee het, is, aan, nee, nee, nee, het is zeker geen menu. Een nee. menu bestaat uit meerdere gangen. Ja. En een tientje stoppen is gewoon een heerlijk gerecht. Ja. Wat ieder weekend anders is. Alleen in dit weekend? Alleen dit? in het weekend. Van vrijdag tot en met zondag. Uh, uh, bij ons op de Facebook site. Of op de borden voor ja. het Wapen van Zandvoort. Uh, is te zien wat er dat weekend... En dat kost een tientje? Gewoon? Dat kost gewoon een tientje. Dit weekend hebben we de Duitse biefstuk met gebakken ui. Sladen en frietjes. Kijk. Gewoon voor een tientje. Ja, ja dat, <laughs> is, dat is te doen, hè? Gewoon een goede maand. Hè. Ja, en, maar je had er net ook iets over van 7,50. Wat, wat is dat? 7,75. Dat is onze barab. Oh, dat is, en varieert dat ook? En dat varieert. Uh, dat is op, donderdag, uh, oh, sorry, op woensdag op donderdag. hebben we de, hebben de barab voor ja. 7,75. En ook dat is iedere keer weer anders. Afgelopen weken was het een, een heel pittig stampotje. Ja. Uh, stiekem was het een Indisch stampotje. Met z'n En vlees van babi Banga. Ja, ja. Oh, lekker. Ja, fantastisch. Maar ja, ja. nou, Wij zijn gek op stamppotjes hier. Fantastisch. Hoor. Zee, hebben altijd, al we we hebben altijd in de tweede uur hebben wij altijd de, de groenteman. Er zit altijd een stamppot in. Kijk, dan we blijven ze. Ja, ja, dus we blijven een beetje in de buurt. Dan. Ik ben wat later straks, nee. mensen. <laughs> <laughs> hebben we nog wat over... Juist, ja, jongen. Iets zo veel als jij wil. Een ja! Ja. Beetje bleren tussendoor. Ja, ik, doe, ik, ik doe dat niet hoor. Nee, dat doet uh, deze meneer. Oh, deze doet, doet dat. Oh, James Brown is dat hè? Ja, die. Okay. Uh, gasten hier, die komen niet voor niks, hè, gratis, hè? Dat, nee, dat uh, die, die moeten wat meebrengen, anders ja. mag je niet bij ons in de show. Ja, dat, ik weet het. Maar uh, we hadden net een, een heel interessant uh, gesprek eventjes over biertappen. Want ik hoorde ja. dat Nee, dat nee, dat bier... nee, nee, we gaan eerst even terug, want er zitten er een hele hoop luisteren. Nu, die hebben, die hebben zoiets van, hé, hé, hé, hé, Ja, het komt straks, maar tot de. Mijn vinger is blauw, wanneer gaan we? Straks. Oh, oké. Okay. We hadden het over biertappen, dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Het, het bier van Engels bier, of dat Iers bier, hoe, hoe, dat wordt op een andere manier getapt, had je dat? Ja, het, het, het, het, het, bij vele Ierse bieren heb je een aparte tapinstallatie. Ja? Uh, het druppelt er eigenlijk een beetje in. Uh, er zit geen druk achter, dus we hebben voor dat Kinkilly bier hebben we dus ook aparte koppelingen. Oh? Dus dat doen we ook eenmalig, omdat het een Ierse middag is. Maar ik vind het wel bijzonder leuk. Naast dat Ierse bier... Ja. want uh, zoals de keuken regelmatig wisselt van gerechten... om het altijd maar spannend en leuk te houden... doen we het aan de voorkant, aan de bar, doen we dat ook. En uh, wissel ik heel vaak van speciaal bieren. Ik heb altijd vijf speciaal bieren op de tap. Uh, nu bijvoorbeeld heb ik uh, het nieuwe winterbier van, van Grons... met speculaas en honing. Oh. <laughs> Of het winterbier van Grimbergen. Uh, dat is met karamel. Ja. Ik heb altijd een bier van Tessel, Maar bijna nooit de skumkoppen die iedereen kent. Want ja. 80% van de productie van Tessel is de ja. ik heb Een tijdje heb ik de vuurbaak gehad. Dat was het bier wat eigenlijk bedoeld was voor de dorpelingen van Tessel Of de bewoners van Texel. Ja. Ter ere van het 150-jarig jubileum van de vuurtoren. Die mocht het eiland ook niet af. Dat bier, de vuurbaak. Nou, die heb ik al een aantal keer op de tap gehad. En daarnaast hebben wij ons eigen speciaal bier. Ja. En dat eigen speciaal bier... Uh, ik ga, als het goed is, vandaag of morgen ga ik het nieuwe winterbier halen. Dan is hij klaar. Dan zit hij in de fusten. Ja, en je, ja, gaat, wordt ook voor jezelf alleen maar voor jullie getakt, ja, ja, gemaakt? Ja, ja, ja. ja, Wat ja leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. En waar wordt dat gedaan? Dat wordt gedaan in Hillegom. In Hillegom? Bij een amateurbrouwer. Inmiddels is het niet echt meer een amateurbrouwer. Ja. Uh, <laughs> Hij is flink aan de weg aan het timmeren. Klein duimpje. Maar luister, als je, als je dat... Ja, die, dat merk, dat kan ik wel. Inderdaad. Heb ik wat dronken. Maar eh, bepaal je zelf wat er in dat bier gaat? Hoe het moet smaken? Of, ja. of bepaalt hij dat? Nee. Nee, nee. Dus dat maak je nee. zelf wel. Ja. leuk is dat? Ja. Nou ja, wel een samenspraak natuurlijk. Ja, uiteraard. uiteraard. Kijk, je kan er alles in hebben, maar dat moet er wel een keer. Ja. En, en nog een keer over, over die whisky, want dat vind ik ook wel interessant. <laughs> ik heb maar het ja. uitgelegd, <laughs> mijn kennis over whisky. Nee, zelfs. nee, maar ik neem aan dat je verschillende soorten whisky hebt. Want je hebt heel veel soorten whisky. Je hebt de ja. malt en, en gaan we door zo. Ja. En dan heb je ook een lekkere turf-whisky. Turf heb je dat er ook bij zitten? Uh, nee. Dat heb je niet. Dat nee. Wordt wel, ook niet veel gevraagd, nee, denk ik. Nee, nee. Bij ons in het wapen wordt ook niet veel whisky gedronken. Ik heb speciaal voor de Ierse middag heb ik een aantal weer Ierse whiskies uh, nu op de plank staan. En die heb je zelf uitgezocht? Nee, die heb ik zelf uit. Nu is de keuze voor Ierse whiskies niet zo reus hoor. Nee, het is meer Schots hè? Het is meer Schots. Ja, dat weet ja, ik. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is leuk. Dus ik heb er nu geloof ik vijf staan. Oh, nou. Ja. Hartstikke goed. Leuk. Ik zeg misschien kom ik wel even langs zonder. Like uh, ik hou eerder. Ja, maar is goed. Nou wil ik nog wel weten, wanneer gaan we dat nou doen? Nou, het tien trekken. voor zo'n beetje. Dat is het nu. Vind ik een hele mooie. Nu, nu is het ongeveer 10 voor. Oh ja, ik kijk op de klokmanier. Die is ja. achter dat ding. Eén nou, ja. nou, plaatje en dan gaan we even een loodje strekken. Dat hou ik jammer. Gaan he? we dat doen? Ja, hou ik. Okay. Na de storm. Oké. Okay. Driving in a fast lane. Ja, ik ben gewezen door onze technicus dat het tijd wordt voor de loodjes trekken. Maar ik ga eerst nog eventjes, eventjes nog wat vragen. Want ik wil eerst graag weten jullie openingstijden... en waar jullie precies te vinden zijn, enzovoort. Ja, nou, uh, onze openingstijden zijn van woensdag tot en met zondag... zijn we geopend vanaf drie uur. De keuken is geopend vanaf vijf uur. En we sluiten de zaak... Of het moet gezellig zijn, dan gaan we langer door. Ja, dat je net al zei. Ja. Om twaalf uur. Ja, en, en de keuken die is ook tot het einde open. Nee, de keuken is tot tien uur open. Tot tien uur. Ja. Dus daarna is het gewoon uh, alleen maar drinken. Uh, en gezelligheid. Of een bitter garnituurtje. Oh dat, oh, dat kan wel. Ja. Oh, het kan dat, een heel goed frituur. Dat kan wel. Nou, het, is, uh, het, het staat bij jullie het wapen van Zandvoort. Ik vroeg net: het wapen staat het boven de deur. Ja. Met, met jullie mooie ja. haringen. Ja. Nou, dat zit zelfs in het glas, als ik het goed begrepen heb. Klopt. En uh, jullie, jullie staan het gezelligste café in het restaurant vol nostalgie ja. in Zandvoort. Ja, nou, klopt. Wat, klopt. wat Mooi. wil je nog meer? We hebben een x-aantal likes, hadden we. Ja. En, uh, je dat is een ton vol, Hans. Ja, dat valt mee, hè? Zo. Ja. Nou, je mag, je mag er eentje uittrekken. Ja. Nou, uit al die honderden. Ik ga er nu een beetje aan. met je met mijn hand helemaal, helemaal naar de bodem ga ik nu. En ik neem deze. Oh, dat ben ik zelf. Oh nee. Zal ik een voorlezen? Ja, als? je mag een voorlezen. Ja? De winnaar, de winnaar is in dit geval is Lisa Drommel. Ah, ah. ken je haar? Ja, volgens mij is dat de dochter van Imke! Ja. Dat is een, de dochter van onze presentatrice. Nou, nou geweldig. Nou. Nou. Of het doorgestoken ja. kaart is. <laughs> hoe, moeten, hoe moeten dat doen? Nee, dat is het echt niet. Maar nee. moeten ze je bij je melden ofzo, of zo? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ik onthoud de naam. Okay, Lisa dus, uh, van harte gefeliciteerd. Lisa van harte. Ja, dat nou, snel. En, en je moeder die zorgt er wel voor, hoor. denk ik. Bij, ja, Haas, dat gaat, gaat, wel, dat okay. gaat allemaal goed komen. Rob, hartstikke bedankt dat je er ja. geweest bent. Ik hebben je... We hebben nu alle data's gehad, trouwens, Hans. Vertel. Ik zit na aan de klok Ja, kijken. nee, we hebben, vertel. Ja? Heb je nog meer? Nee, nee, nee, nee, ik zit maar af te vragen. Zondag hebben we vanaf 4 uur hebben de eerste ja. middag. Ja. Eén en al eerste gezelligheid. Ja. Dan gaan we naar woensdag. Volgende week woensdag hebben we de repetitie van onze wapenzangers. Ja. Dat is voor de kerstavond. Ja. Kerstzang. Ja. Wat trouwens om 8 uur begint. Ja. Uh, hebben we een leuk stalletje buiten staan. Uh, Papa Luigi treedt op. Ja, communist, We hebben de dirigenten. Alles erop en eraan. Daar zijn we, eerste kerstdag zijn we dicht. Tweede ja. kerstdag hebben we nou, dat fantastische vierganger kerstmenu. Ja. Daarvoor kan nog gereserveerd worden. Ja. Dan gaan we door naar oudjaar. Oh, we, we, we, we krijgen druk. Vanaf tien uur geopend. Oud-Hollandse gezelligheid. En op zondag, nee, op 1 januari, die hebben we nog niet gehad. Nee. Nou. De duik. Nee, ja. Oh. En, en we hebben een nieuwjaarsparty. Oh. Daar komt de Chad Baker Selection. Die komt bij ons uh, optreden. En dat begint vanaf vijf uur. En dan gaan we een heel mooi nieuwjaarsparty Hartstikke van maken. Hartstikke goed. Nou, één nou. en al gezellig, het kan niet anders. Mensen gaan naar Gasthuisplein nummertje 10. Telefoonnummer 023-743-1556. En u kan nog reserveren voor de Tweede Kerstdag. Precies. Oké. Okay. Kunnen jullie veel mensen bergen? Uh, als het zou moeten, dan kunnen we er heel <lacht> veel bergen. Ja. Ja, dat klopt. Nee maar, zeg, dat dat klopt. Ik niet, nee, maar we doen hele mooie gedekte tafels. Dus... Uh, we houden ons aan een bepaald aantal. Okay. Dus als jullie gezelligheid willen hebben, Komt Wapen uit, van Zand. kom bij het Wapen van Zand. Oh, okay. Hartstikke bedankt dank voor het wel. komen. En heel veel succes. Dank je wel. En een goede jaarwisseling. En een goede kerst. Oké, dank je wel. En wij horen iedereen terug aan de andere kant, de andere kant van, van, kant van de Kamer. Ja, en precies. nieuws. to see if it was safe outside If a broad touch is gonna make it to the night She's gonna make it